Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van een moord op Sumanta Bansi is ook een hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel. De studenten verdween vijf jaar geleden uit Hoorn, waar ze woonde. Vorig jaar werd haar lichaam gevonden op een bedrijventerrein. De dader is haar ex. Volgens hem hadden ze ruzie over geld en stak hij haar uit zelfverdediging. Jord de verslaggever van NA Nieuws. Vervolgens heeft hij wel alles opgeruimd, alle spullen die enigszins bewijs waren weggemaakt. En het lichaam verderop begraven waar het vier jaar lang heeft gelegen totdat hij die plek heeft aangewezen. Eerder kreeg hij ook al 15 jaar. Daar is een hogere rechter het nu dus mee eens. In Libië zijn minstens 150 mensen omgekomen door de storm Daniel. Die heeft in het noordoosten van het land voor een hoop schade gezorgd. De huizen en wegen zijn overstroomd. De storm trekt nu waarschijnlijk richting Egypte. Eerder was hij in Griekenland. Daar kwamen ook 15 mensen om door noodweer. Na Farid Azarkan gaat nog iemand uit DENK niet door als Kamerlid. Het gaat om een van de oprichters, Toenehan Kouzou. Hij blijft wel betrokken bij DENK. De komende tijd als campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezingen. En glitterschoenen aan en pak je lila handtas erbij. Want nieuws over de Barbie Movie. Het is de meest succesvolle film van 2023 in Nederland. Tot nu toe meer dan 1,6 miljoen mensen zijn naar de bios geweest. Sinds de release 19 juli. Deze influencers zagen hem als een van de eerste. Weet je, Barbie heeft alles gedaan. Barbie de psycholoog, Barbie workout girl, Barbie de teacher. Dat ben ik een beetje. Wat wil ik worden? I don't know, I don't care. Barbie kan alles, waarom ik niet? Ja, Barbie was alles. Ik weet nog toen ik mijn eerste zwarte Barbie kreeg? Dat was echt voor mij van, eentje die op mijn lijf. De film met Margaret Mar Mar Robbie en Ryan Gosling schuift de Mario film hiermee naar plek 2. En op de derde plek staat de thriller Oppenheimer. Die draait net als Barbie ook nog in de bios. Het weer: 35 tot 30 graden vanmiddag, zonnig. Vanavond meer bewolking. In het zuiden kans op een onweersbui. Morgen overdag op meer plekken onweer. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZfM. GFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dit is het zomer van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZfM.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 Aan het begin van de tweede uur in Zandvoort op zaterdag gingen we terug naar 1979. Ja, je hoort de TensieC en de Dreadlock Holiday. We draaiden om op verzoek van een vaste luisteraar van ons, Benno Albedien, Oké. Oh, okay. Bij deze TensieC voor jou gedraaid. Uiteraard nou, 24,8 graden op dit moment op het strand. Oké. Okay. En uh, ja, heerlijk briesje erbij, dus best uithouden. Over strand gesproken. We gaan straks een uh, tweede half uur bellen met uh, Ruud Kloek... de voorzitter van de reeksbrigade Bloemendaal. En met hem gaan we praten over een... Uh, dat is een artikel, heeft gestaan in het uh, noord Dagblad... over een droom die het bijna allemaal zelf doet... En de titel is dan een flinke stap vooruit voor een veiliger strand. En ik heb hem dat artikel toegestuurd. En ik ben benieuwd uh, wat hij ervan vindt. Want ja, uh, de reddingsbrigade Bloemenaal en Zandvoort... die zijn altijd van de innovaties. Dus, uh, en uh, kijk of Ruud daar hier uh, wat hij ermee kan. En misschien is het wel wat voor Zandvoort en Bloemenaal. Je weet het nooit. Nee. Uh, verder uh, gaan we eens even kijken. Ja, ik zit ook een beetje die... 2000 in de gaten te houden. En is uh, de Zaltvoortse Riddersbrigade. die is even kijken. om tien over twee. Uh, uh, niet zonder spoed. In ieder geval moesten de politie assisteren. Wauw. Ja, ja, ja. Bij. Uh, u, u bent beach. U bentu, beach. Dat is, uh, u bent toe, ja. Bento, daar okay. was dat kind ook vermist oh, daar, was daar zal het mee te maken hebben, ja, ja. denk ik. Oh, ja, ja, ja. En even kijken, nou om vijf uh, voor twaalf vanochtend. Dan moest uh, de regensbeheerder van. En Muiden even de politie. Uh, oh nee, was de assistentie van de ambulance. En verder de. de uh, hoort het, de, het MMT het mobiel medisch team, die heeft het wel druk in onze regio, die zijn sinds 12 uur vannacht al vijf keer in deze regio uh, geweest dus dat is, uh, dat is beheerlijk aan de drukke kant uh. verder gaan we het uh, straks ook hebben over het circuit en uh, wat er allemaal gaande is, en natuurlijk uh, autosport, en dat doen we in de tweede uur ook met Randall Lawson, die is op het uh, circuit van Assen, want daar is uh, de Tabak uh, Classic GP, Een we hebben natuurlijk de evenementenagenda. Zeker, nou blijf lekker luisteren. Dit is Zandvoort op zaterdag. <muchters>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 En day. Yeah, day no, no, no. terug naar de jaren 90 met uh, Bakshat Le Funk en uh, Another Day Dit is ook weer zo'n uh, another day uh, wat uh, lekker weer uh, op het strand. En dat betekent ook een hele hoop mensen die richting de badplaatsen gaan, Benno? Ja, zelf zoveel dat... Even een berichtje uit de Telegraaf... dat de gemeentes in... eens even kijken... of dat zelfs de... nee, niet de gemeentes... de parkeerplaatsen bij de stranden van Zandvoort en Noordwijk vol zijn. En er wordt opgeroepen om het openbaar vervoer te nemen. Uh, nou ja, dat is eigenlijk even in het uh, kort of op de fiets natuurlijk. En dat hebben we natuurlijk met de Formule 1 al met Zeker, daar nou, gingen de tienduizenden uh, op de fiets ja. uh, naar Zandvoort. Precies, dus, precies, dus. precies, Gewoon de trein pakken en uh, een stukje fiets. Dat, dat is het ja, dus ja. Dus. Drie keer struikelen en je ligt op het strand. Zeker mm. weten. Nou, ze raden uh, weer meer bij Zandvoort op zaterdag. Maar uh, eerst de nieuwe single van Suzanne en Freek en uh, Claude. Ze zijn dan bij elkaar gekomen met uh, de zinger Fassi. We zouden altijd samen blijven, maar wie was is niet meer bij me. Je die was hier, was hier, was hier. Je die was hier, was hier. Kijk niet om en laat me achter. Tot je terugkomt, blijf ik wachten. was hier, was hier. Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ze leeg je me bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je benen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. C'est toujours la même, la même. Kijk die domme, laat me achten. En tot je terugkomt, blijf ik wachten. Jury, wasie, in de gaten Dat ik veel meer aan je denk Dan dat ik veel C'est beaucoup tout ça Mais est-ce que c'est toi Toi, toi, toi, toi, toi, toi Het lijkt of je er maar... bent Ik ben en de nieuwe single heet Vassi. CFM, Race Radio, Pit Report. Normaal gesproken haal ik deze jingle bij uh, nou? Randall Lawson uh, uit de kas. Ja, maar, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, jij hebt ook wat een en ander te vertellen over circuit en autosport en films. Ja, ja. ja. Het, nou, uh, het eerst uh, volgende race weekend is uh, pas op 16, 17 september. Dan hebben we weer de Trophy of the Junes. Dat was altijd een heel leuk uh, weekend. Een Zeker. Het was een van de mooie, mooie evenementen. Ja, ja, ja. Een leuke afsluiter altijd. Je, wel, iedereen was altijd redelijk uh, relaxed. Want ja, de kampioens waren meestal al uitgevochten en, uh, en iedereen deed er een beetje voor de, voor de plezier mee. En uh, dat, uh, nou, dat maakt altijd uh, dat er een ontspannen sfeer op het circuit was. Uh, nou, misschien gaan we Chris Gotanis in dat weekend nog even bellen. Dan uh, wil ik nog even hebben over de Gran Turismo. En dat is een Afrikaanse biografische sportdramafilm uit uh, dit jaar. Gericht zit door... Uh, Niel Blomkamp en de, de film is geproduceerd door Columbia Pictures. En, eens even kijken. en dat is uh, gebaseerd op een race-simulatie-computerspelserie... met dezelfde naam als op het waargebeurde verhaal van... even kijken, Jan met dubbel N. Uh, Marden Burug. en uh, is de, een tiener. die Het verhaal gaat eigenlijk over een jongen die heel goed is in die race-simulatie. En die krijgt uiteindelijk een race-licentie. Nou niet aangeboden, maar die, daar wordt hij voor getraind. En die wordt dan autocoureur. En dat is dan uh, het, uh, het hele verhaal. Gaan we dan ook volgen? Dan komt er een nieuwe film uit. Heel eenvoudig getiteld: Ferrari. En de Ferrari, die film, kreeg een applaus van 7,5 minuut. Um, tijdens het, het filmfestival in Venetië. En de, dat filmfestival in Venetië, dat loopt vandaag af. Um, en dat was 7,5 minuten met een uitroepteken. Dus uh, volgens de kennis is dat dus blijkbaar heel lang. Nou ja, ik ga ook geen 7,5 minuten klappen nee. <laughs> Voor niemand niet. En in ieder geval, er is een trailer. Uh, is er al wel vanuit. Men denkt, men hoopt dat hij met de Kespers uitkomt. En men hoopt uh, dat het over Ferrari gaat. Of? En, ja, het gaat over het leven van Enzo Ferrari. Okay. En uh, het speelt zich allemaal het verhaal af in 1957. Dat was een heel goed jaar. Um, en het is een turbo. De turbulente periode in het leven van, van Inzo Ferrari en zijn vrouw Laura. Uh, het gaat ook over hun bedrijf, natuurlijk, ze verliezen een, een zoon en dat is natuurlijk uh, allemaal diep tragisch. En, en uiteindelijk um, gaat Ferrari in zijn coureursteam meedoen aan de historische race. Uh, Mille Migila. En dat is een duizend mijl race dwars door Italië. En daar krijg je. Het dus met die beelden uit 1957. Niet die beelden uit 1957, maar die tijd wordt natuurlijk teruggehaald. En dat is spanning alom. Zo uh, sluit het persbericht uh, af. En, nou, daar zitten we natuurlijk allemaal weer uh, met uh, samengenepen billetjes naar. Ja, het is de, wat anders dan een atoombom uh, of uh, Barbie, uh, natuurlijk. Ja, precies. Dus, ja, ja, ja. ja. En dat is, uh, nou, die trailer, die kan je dus al zien op YouTube. En uh, dat, uh, dat spreekt gewoon voor zichzelf. Uh, dat, is, uh, dat is ontzettend leuk. Zeker. Nou ja. uh, de, met, uh, ja, we, we wachten af. Ben heel benieuwd. Verder, ja, normaal gesproken, dan uh, zouden we Jan van der Leed hebben voor uh, voetbal, uh, Benno. Ja. Vorige week hadden we de voetbalwedstrijd uh, voor uh, de beker. Tegen Hoofddorp verleden ja. week gelijk gespeeld. 2 dus tegen 2. Ja. En vandaag kunnen we inderdaad weer voor de beker aan de, aan de gang op Duintjesveld ditmaal. Oké. Okay. In, de, in de warmte hier in Zandvoort. Dus dat wordt voor de heren Zweten. Maar die wedstrijd is vanmiddag om vijf uur. Oh, dan is de ernstige Ja, de ernstige hit is weg. En wij zijn ook weg dan om vijf uur. Dus vandaar dat we de wedstrijd dan niet mee kunnen nemen. Maar in ieder geval om vijf uur is die wedstrijd op Duintjesveld. Dus wil je ze aanmoedigen, gaan dan even naar Duintjesveld toe. Ze spelen vandaag tegen Allianz 22. De nummer één op dit moment in de bekercompetitie. Dat gaat er een aardige kluif worden daar uh, vanmiddag uh, om vijf uur. Ja. Heel veel succes in ieder geval aan uh, SV Sandport bij die bekerwedstrijd. Oh yeah. Ja en als je een beetje gek bent van de muziek uit de jaren 80, een uit het piratenverleden, dan vind je deze nieuwe zing ook wel heel leuk. Je hoorde de Mac is back, een uh, nieuwe release uit uh, Amerika en we gaan de plaat in de gaten houden en uiteraard veel vaker draaien voor je. ...of 25 en uh, lekkere zonnige muziek. Je hoort uh, Ivan en uh, Baila. We gaan het uh, hebben over uh, evenementen die er uh, aankomen. Eigenlijk een heel groot evenement, uh, Benno. Ja. En dat heeft met uh, watersport te maken en met de zee. Ja. Dan hebben we het over 1K uh, uh, kuitsurfen. Ja, ja, en voorlopig gaat het niet gebeuren. Oh, nou dankjewel. Ja, ja. Dat was het bericht. Ja, dat was een bericht. En waarom niet? Er is staat geen wind. Uh, en dat hebben we natuurlijk wel nodig. Uh, ik weet niet. Uh, het maximale wat er aan windkracht uh, voorspeld wordt... is 4, 4 En Ik weet eigenlijk niet of je daar als kitesurfer een beetje mee uit de voeten komt. Nou ja, laat ik het persbericht even met jullie doornemen. Het, uh, het kopt in ieder geval de top kitesurvers... maken zich op voor de Young Capital... NK Big Air. En zo heet dit evenement. En, en dan binnenkort komen de beste kitesurfers... en de grootste talenten van ons land... het weer tegen elkaar opnemen in dit evenement. Een speciale een spectaculaire discipline van een kitesport... die snel aan populair wint. En dat is natuurlijk uh, deze uh, Young Capital NK Big Air. De ingrediënten zijn keiharde wind... Nou, kijk, daar heb je het al. Dat uh, ontbreekt er dus aan. Woeste zee. De zee is zo glad als een spiegeltje. Ik hoor die anders van mensen die nu zwemmen in zee. En die vinden het fantastisch natuurlijk. Het schijnt ook mee te vallen met de kwalletjes. En dus dat is prachtig. En dat geeft allemaal een keiharde wind in de Woeste zee Een duizelingwekkende tricks... ...op tientallen meters hoogte. Oh, ik moet er niet aan denken. Oh, geweldig. zodra, zo grauw, zodra de weersomstandigheden optimaal zijn... ...dan wordt de exacte datum van deze Nederlandse kampioenschappen bekendgemaakt. En eens even kijken, ja... ...er worden een aantal namen genoemd... ...zoals de 17-jarige toptalent Jamie Overbeek. Hij is nu al de nummer 6 van de wereld... ...en heeft de twee na hoogste sprong op zijn naam staan... Ja, let wel, 36 meter ging deze gozer de lucht wow. in. Daar moet je niet aan denken. Dat, nee. is, dat is misschien. Nou, hoe hoog zou bouwspellers zijn? Het is. Uh, nou, dat, nou ja, een meter uh, of 60 uh, denk ik. Ja, ja, nou, ja misschien tot hij tot de helft komt. Nou, dat is. Uh, en geen parachute bij zich, hè? En dat is niet te geloven. Uh, nou, dat gaat dus allemaal gebeuren. Het zit dus allemaal wel in een uh, windraam. Uh, het uh, kampioenschap vindt alleen onder extreme weersomstandigheden plaats. Dat, ik citeer het uh, persbericht. Hè, om zo op topniveau te kunnen kaarten. Uh, zoals bij alle grote kite surf events uh, wordt er daarom gewerkt met een windraam. En in dit geval is dit geopend vanaf 1 september. En dat duurt tot 1 oktober. intussen die tijd moet het gebeuren. Nou ja, deze maand al misschien niet. Maar wie weet wat het in oktober kan. Binnen een week. En nou, 1 andere... oktober toch, zei je? Dus nee, uh... 31 oktober. Oh, 31 oktober. Okay. Ja, 31 oktober. Dus de hele maand oktober hebben we nog een, uh... En we kennen natuurlijk de bekende novemberstorm. Het is jammer dat ze daar niet door kunnen tillen. Uh, in deze periode staat, uh, staan de organisatie en de deelnemers op standby. by Ja, uh, ja, ja. wauw. Dus hey, door... Mooie evenementen. Uh. Ja, en spectaculair natuurlijk. Jij, jij vond dat ook al. En er worden ook zo'n 3000 toeschouwers verwacht. En eens even kijken, waar gaat het allemaal plaatsvinden? Want um, het, is natuurlijk in het is hier in Zandvoort. Maar waar in Zandvoort? Dat... Bij de spot, neem de... ik aan. Of niet? Ja. In de buurt. Eens even kijken. Nou, ik zal in ieder geval de website geven. Die heb ik hier wel. Um, Deze dus, moet ik even weer. Ja. Uh, nee, dat is hem niet. Uh, nou ja, het is in ieder geval. Uh, ik had het toch allemaal zo goed voorbereid. En dan zie je wel, dan ga je. Ja, ik zou je terug. ondertussen nog een verhaal vertellen. Want uh, ja, ja, ja. ooit is er hier in Zandvoort uh, ja, helemaal geen, uh, geen leuk verhaal eigenlijk. Oh, okay. Zo'n uh, zo kitesurfer op de boulevard terechtgekomen. Ja, ja, weet, weet je nog? Ja, ja, ja, ja, en dat ja. was een heel heftig uh, ongeval met een uh, met de kiter. Ja. Maar dat betekent wel van hoe hoog uh, ze kunnen komen met zo'n kite. Ja. En hoe verkeerd uh, je eigenlijk terecht uh, ja, kan komen. Zeker. Dus ja, ja, ja, ja. Uh, blijf wel een, uh, een uh, durf, uh, durf Ja. Sport. Ja, een sport, zeker. Ja, ja. Nou, in ieder geval de website, die heb ik nu wel. Dat is nk-bigair.nl. Uh, daar kan je alles op terugvinden. En een hele duidelijke website, want ik heb het natuurlijk even bezocht. En je kan dat... Uh, nou, daar wordt uh, een go gegeven Of niet. Het is maar even afwachten wat het weer gaat doen. Nou mooi. Ja want uh, in Zandvoort hebben we toch wel veel uh, windsurfers. Uh, dus, uh, heel veel. De kitesurfers, hè tegenwoordig. Ja. Windsurfing is uit de jaren tachtig. Oh, toch? Oh, oh. Nou ja over de jaren 80 gesproken. Ja, ja. Gordon had daar ook een hit uh, in de jaren 80, Nou zal het jaren 90 zijn. In ieder geval heel erg oud. Deze van Corden, Wel leuk om terug te horen. Ik bel jou zomaar even op. Zomaar even vrije tijd Het is niet belangrijk, maar ik moet wat aan je tijd. Ik wil alleen maar weten hoe het met je gaat Want wanneer ik thuis kom, weet ik zeker dat je slaat Van heel lang geleden van Gordon en uh, ik bel je zomaar even op. Leuk zo op zo'n uh, zomerse dag hier in uh, Zandvoort. Ja. En over zomerse dag uh, gesproken, we gaan weer uh, naar het strand. Want we gaan uh, vissen. Ja inderdaad uh, en nou vandaag niet, maar in ieder geval uh, zondag 17 september. En dat doen we samen met het IVN zuid Kennemerland. en uh, kor is uh, K-O-R. Dit is een sleepnet en dat gaat met z'n allen lopend op het strand. Langs de vloedlijn wordt dat sleepnet voorgetrokken. En dan moet je rekening houden dat je schoenen bestand zijn tegen zeewater of laarzen aantrekken. En allemaal honden uit de mouwen. En dat is zo grappig: hè? bij uh, voor het kitesurfen hebben we ruwe zee nodig. Maar uh, voor koorvissen hebben we dus geen ruwe zee nodig. Want is het uh, een ruwe zee, dan kan de excursie niet doorgaan. En ja, want we moeten ook uitleggen waarom gaat het IVN Kennemeland uh, in zeevissen. Nou, dat is om je te laten zien wat er allemaal leeft in dezelfde zee. En dat is heel veel. En dat is heel veel. Ja, uh, garnalen. Uh... Ganalen, ja, die zie je ook, uh, de vissers. Ja, oh ja, genale Ja, genale bootjes. Ja, bootjes. Ja, bootjes. Oké. Okay, ja. Nou, het gebeurt allemaal bij Parnassia. We gaan al richting uh, Bloemendaal aan Zee. En het is een uh, excursie van het Nationaal Park zuid kennemerland um, Samen met IVN zuid kennemerland En je moet je wel even aanmelden natuurlijk. En dat doe je via uh, np zuid En het begint om half drie s middags tot vier uur. En er staat niet bij alles wat je uh, hebt opgevist... Dat, dat je dat ook op mag eten. Maar goed, dat is een... <lacht> <lacht> dan mag je, je meenemen naar nou, vanaf je. Ja, nou... ja, dat vind je toch maar nooit. Bij IVN is het meestal een, een, een um, stroopwafel... Wat je, wat je te eten krijgt. Maar goed. Dat, uh, het wordt dus heel uh, leerzaam in ieder geval. Want um, ja... je in onze zee is het natuurlijk ook watertroebel, dus je ziet helemaal niks. In nee. tegenstelling tot Griekenland en Turkije en zo, kijk je tot op de bodem. Maar hier lukt het door het zand lukt het allemaal niet. En misschien kwallen en misschien wel een, een haai. Ik weet het maar nooit wat je allemaal <laughs> tegenkomt. Goed, de, nee. Core, core Dus ja. uh, mocht je meer informatie uh, over Core willen hebben, dan uh, bel je gewoon koor. Dan, uh, ja. uh, dan komt het vanzelf goed. Geintje, nee, het IVN zuid Kennemerland. Nog even de gegevens, uh, Ben, over ja, ja, contact. Ja. Het is www.np-zuidkennemeland... dus Nationaal Park staat de NP voor... Zuidkennemerland.nl En dan uh, kan je je opgeven voor deze leerzame excursie. Nou, we zijn uh, in Bloemendaal. Dat betekent dat we zometeen ook weer naar Bloemendaal gaan. Ja, we gaan ja. bellen met Ruud Kloek. Kijk. En, en we gaan eens even horen hoe het uh, daar is. En, en we gaan eens praten over een drone. Een drone. Ja. Reddingsbrigade en drone. Wat heeft, heeft dat met elkaar te maken... Dat hoor je zo dadelijk naar deze van Billy Joel. Een mooie gaan we houden van uh, Billy Joel, hoorde je met uh, de Uptown Girl. Van de Uptown Girl van uh, Billy Joel gaan we naar het strand van uh, Bloemendaal, naar uh, Ruud Kloek. Ja, goedemiddag Ruud, welkom in de oh, uitzending. Hey, go goedemiddag. Hey, goedemiddag. Fijn dat je even tijd uh, kan vrijmaken, want uh, ja, het is vandaag schitterend weer en de afgelopen ja. dagen ook. En uh, morgen wordt het ook nog zo'n mooie dag. Hoe doen jullie dat allemaal op het strand? Want uh, oh. ja, de, de vakanties uh, zijn zo'n beetje voorbij, ook voor uh, ja, de mensen van de racepegana. Uh. Dat zijn mooi, want dan zijn de meeste leden weer terug. Dus we kunnen de bak. Oké, ja, ja, dat is ook zo. <laughs> oh ja, in Bloemendaal werkt dat zo, Ruud? Ja, maar ja, kijk, in, de, in het hoofdstroom zijn natuurlijk altijd een gedeelte van op vakantie. Ja. En, uh, en nu is, ja, nu is iedereen. Te, als de scholen begonnen zijn, is het op de straat zo goed dus open. We ja. nou, hebben natuurlijk extreem mooie dagen, dus je, je er zitten nu best lekker veel mensen. Ja. Maar uh, dan hebben we ook al leden weer. Dus dan hebben we er genoeg om te helpen. Oké, okay, top. En hebben jullie het een beetje druk gehad afgelopen week? Ja, maar niks ernstigs, Allemaal kleine dingetjes. Schaafvondjes. Oh, lekker. Een kwallenbeetje en een en de splintertje. Kwallenbeetje toch? Oh, eet je arm uit de kom dan. Dat was het ergste. Oh, arm uit de kom. Maar even op die kwallen. Want ik hoorde dus uh, van de week... mensen die hadden zo lekker gezwommen in zee. Ja. En, ik, en ik nog vragen. Ja, het is oostenwind en geen ging kwallen. Maar viel, dat schijnt mee te vallen, hè? Ja, viel bij, Maar het was natuurlijk ook meestal... Noordoost ofzo dus oh. ja, En weet je, en alle kwallen zijn niet gevaarlijk uh, de, de witte kwallen Bijvoorbeeld de kompas Of de oorkwallen, hoe je dat noemen wil ja. die, uh, Daar zitten geen petakels aan Waar je jeugd van krijgt Dat heb je alleen maar die blauwe, en die bruine oh, Dus jeugd daar was. moet je vooruit kijken ja, die witte kan je zo pakken, niks van de hand. echt hey, verdomme nee, Die kan ik zo wel in je zwembroek stoppen. Nou ja, ja, Ruud. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar een blauwe en een bruine kwal, daar moet je vanaf blijven. De kleur daar zit, dan moet je oppassen. Ja, Oké. Okay. Om taken aan die pijltjes afschieten, dan heb je er wat Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zeg Ruud, waar we je ook voor bellen is dat het Noord-Hollands dagblad heeft van de week een, een heel leuk artikel gepubliceerd. Het ja. gaat over een drone. En dat is bij jullie collega's in. Gelezen, ja. in even kijken. In, nou, in de Kop van Noord-Holland ergens. Egmond. Noord ja. Egmond aan zee. En dat gaat erover dat je met een drone. Een, nou, dat er een flinke stap vooruit kan worden gemaakt. in een veilige strand. Um, omdat die drone zeg maar drenkelingen opspoort. Dat even een beetje kort ja. door de bocht misschien. Wat vind je daarvan? Nou, op zich vind ik het een goed idee. We houden het al een tijdje in de gaten, want we zijn vorig jaar al een beetje met die test begonnen. Alleen, het gezeur is natuurlijk met drones dat je ze niet boven een mensen mag laten vliegen. Ja. Uh, bang mensen op stand, natuurlijk gaan het gezeur krijgen van privacy schending, weet je wel. Oh ja, ja. Iedereen is, iedereen is bang, dat is al een beetje het gedoe, dat er niet, weinig mensen weer toplet zonnen. Ja. Omdat iedereen bang is dat ze met een foto gefotografeerd worden. Ja. Met hun, uh, ja, met de telefoon, zeg maar. Vroeger zag je dan iemand met een foto's stel, maar dan kon je het ook zien. Dan met die telefoontjes zie je natuurlijk niet meer wat iemand doet. Nee, nee, precies. En, uh, en dat, is, dat is een beetje het gevaar. Of, uh, hij we hou het goed in de gaten, wat we het doen zijn. Want het is natuurlijk heel erg interessant. Ja. Ben je nou een kind kwijt, en je zou met een drone, desnoods over de duinen of zo, kunnen, kunnen zoeken, ja. Dan, dan, ja, dan ga je zo snel een heel stuk afleggen en, en heel gauw iemand ja ...kan je inzoomen en denken van nou, dat is het kindje... ...en heb je het veel eerder gevonden. Ja. En dat is natuurlijk met drinkelingen ook. Ja. Wij, wij hebben natuurlijk niet zoveel te moppen... ...wij zitten vrij hoog, we hebben een prachtig uitzicht... Ja. Een ...hele grote, goede kijken... ...dus wij kunnen makkelijk de zee afzoeken... ...maar ja, met een drone in de, in de buurt... ...kan het natuurlijk voor heel veel brigades... Veel, ...veel makkelijker zijn. Ja, ja een drone is een drone zeg maar echt boven het water... ...maar uh, ja. daar zit dan een, een camera in... ...Rob had het zelfs ja. over, een, over een warmtecamera... Uh, ja, ik ik ja, weet niet is, of dat erin zit, dat je zeg maar nou, dan... Ja, nou, dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Zeg, normaal er gewoon ook cameraatje, maar dat, dat kan het dus tegenwoordig... om het niet meer zo moeilijk te worden, een beeldcamera erin te zetten. Ja, maar zou je... En dan een, hebben die uh, helikopters ook natuurlijk van de politie en dat ja, is Ja, precies, ja. Ja, nou, maar, oh, is het ja, maar zou je inderdaad een, een, een mens uh, makkelijker dan... Uh, kunnen scannen, zeg maar, in het water. Ja, als, als, als die politiehelikopter wel eens komt, ja. dan, dan moet je wel eens allemaal, moeten wij bijvoorbeeld de boot allemaal in de hoek gaan liggen. Oh. Dan scannen hun het water eraf. Ja, ja. En dan zeggen ze, voor 99% zeker ligt er niemand in het water. Dus zo goed zijn die camera's. Oké. Okay. Nou, dus dan, als, er, als er zelfs iemand onder water zou liggen die nog vrij ver is, dan zouden ze dat kunnen opsporen. Vrij ver? Ja, ja, die nog niet die, die zo lang dood is. Het. Die, ja, ja, ja ik snap het toch. Ja, ja, ja, ja. Ja, het klinkt een beetje gek. Nee maar... hoor, nee nee, nee, nee, het is duidelijk. Zeg, uh, Ruud, ja, zo'n drone die kost uh, 36.000 euro. Uh, dat ja, dat is, is wel een boel geld. Ja, het ja, is geen kat. Piece, hè? Dat is, uh... Ja, weet je, er zijn misschien, als je dan met hem... Kijk, wij hoeven niet allemaal een droom, maar... We zouden misschien met een muiden en Zandvoort... Dat moeten ja. samen kunnen doen. Ja. Dat is al met z'n drieën, dus dan gaat het al door de drie delen. En dan zullen er vast inderdaad nog wel potjes zijn... waar wat subsidie uit te halen is. Nou, ik denk, op zich zou het denk ik wel, uh, wel mogelijk kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar we moeten gewoon even afwachten hoe dat gaat. Nu denk ik altijd nog, nou, er zijn te veel regeltjes die dat tegenhouden. Want je moet ook een... Uh, een, uh, ja, hoe noem je dat, een diploma ervoor halen ja, dat je ermee mag vliegen, weet je wel. Ja, je moet droompiloot worden. Nou, jongens, op de, jongens op de club die zo'n diploma hebben gehaald al, oh, maar het okay. is best wel, uh, ja, we het, het ja, moet gewoon even afwachten of dat vrijgegeven gaat ja. worden. Want Dat is denk ik de allerbelangrijkste, de wetgeving die uh, toestaat om met zo'n ding uh, boven het strand of boven het water te mogen vliegen. Ja. De drone die in dit artikel beschreven wordt, die kan, heeft een rijkwijde van 7 kilometer, kan een maximaal een half uur in de lucht blijven en dan ja, vliegt hij zichzelf ja. weer terug. Um, dat dat is Eigenlijk voor het mooie, voor, als je kijkt van Emuiden tot en met Zandvoort, zou je een wat zwaardere drone moeten nou, hebben. Ja, niet zo Goed, dit is natuurlijk een beginvaart. Ja, ja. Met, met de eerste elektrische auto's. Nu zijn er die veel verder afstand kunnen halen. Ja, dat is dus waar. dat zou je met dat ook wel krijgen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Ach, dat is allemaal een, een begin. Maar... Ja. Nou, het, ik zie er best wel wat in, maar we kijken het rustig even af bij de buren. Want hun doen de test en hebben daar waarschijnlijk ook toestemming voor. Ja. Nou ja, en dan, wordt die, dan rollen. De resultaten vanzelf uit. Ja, precies. Dan precies. zijn ze er wat genoeg op voor en natuurlijk, ja. Ja, ja, ja, te, ja, ja. Doen. ja, dat snap ik. Ja. Is er eigenlijk wat eh, binnen Reddingsbegaders Nederland? Uh, uh, ja, kijken jullie uh, goed naar elkaar, naar, naar de innovaties en naar de nieuwe ontwikkelingen? Ja, me ja, ja, ja, wij met, met, uh, met de corona, wij altijd en Bloemendaal, daar kijken we altijd naar elkaar. Ja. En als we wat hebben ook, hebben jullie wat nieuws? Ja, We gaan dit of dat doen, weet je Ja. En dan nou, vertel je het tegen elkaar en leg je uit waarom. En ja, dan zeggen ze: Oh, inderdaad, dat is ook wat. We ja. uh, bijvoorbeeld portefeuilles. Tegenwoordig gaan ze over op digitale portefeuilles. Nou, Sandvat is daarmee begonnen. Ja, dat zit dan nog hier en daar wat kinderen te zien. Maar ja. dan leer je van elkaar. Dat, ja. is, dat is prachtig. ja. ja, ja, ja. En uh, tegenwoordig mogen jullie uh, in, in die uh, uh, armbandjes hè, voor die kinderen, die, ja, die ja, hebben jullie in Bloemendaal ja, ontwikkeld? Bedacht, we hebben wij bedacht, ja. ja, ja de... gaat nu door het hele land natuurlijk op ja. zich. Ja, dat komt ook door het geluk van die, van de, de opkomst van de mobiele telefoons. Ja. Ja, dank, dan kan iedereen opeens een nummer bellen. Ja, dat had je vroeger natuurlijk niet. Nee, nee, precies. Dus nee. dat is zo een beetje geluk. En ja, en toevallig loopt dat goed uit. Nou, dat is mooi, want dat geldt eigenlijk. bergen met werk. Ja. En voor de ouders ook veel veiliger. Want ook als je naar een pretpark of naar een dierentuin of met schoolreisje gaat. Ja. Het is Het natuurlijk prachtig als je dat nummer op hebt en je kind wordt gevonden door iemand. Bel eens even dat nummer. En, en uppakee, het pakket is voor elkaar. Ja. Zeg, Ruud, even heel wat anders. Uh, uh, muien, he, is, is, dat, uh, wie, is dit weer voor muien in, in zee? Ja, nou, we hebben, we hebben niet zo Dus kijk, muien zijn natuurlijk altijd, alleen ze zijn oh. niet altijd gevaarlijk. Ja, nee. als, het, als, het, als het van hoogwater naar laagwater gaat, ja. dan gaat het via de zandbak, zeg maar, het rechterpuntje in de zee in. En, ja, ja. en, en dan heb je de dus zatte mui, alleen ze zijn niet altijd gevaarlijk. Dat nee. hangt er even af vanaf als, als er een verkeerde wind staat of een, een, een, een heel sterke stroming is. Ja, dat hangt natuurlijk van de weersomstandigheden We hebben de laatste, paar dagen hebben we eigenlijk niet zoveel last van. Okay, Oké. Okay. Nee, een collega van ons die schreef op Facebook een, een heel verhaal over uh, muien. En ik dacht: van dit is misschien ja. juist weer om uh, muien tegen te komen. Ja, dat kan, ja, natuurlijk, maar, maar uh, da, kijk, als de, als de wind heel erg uit het land komt, weet je wel, dan trekt natuurlijk de stromen veel meer de zee in. Ja. En zo, zo ja, de, we hebben toen twee jaar terug of zo, twee of drie jaar terug, we hebben we toen heel lang achter elkaar last gehad van mij. overal langs de kust. Ja. Dat de, heel, de wind heel, dat vond ik geloof ik, zuidoost of zo, vond hij heel erg dicht lang, langs de kust en iedereen had er last van. En uh, ja, toen was het langs de hele kust was het gevaarlijker, raakten mensen de problemen. Ja, ja. dan ben je extra let natuurlijk. Ja. Toen was ik nog een keer een, uh, voor het Haarens HM Dagblad met een uh, aantal uh, uh, lezers, uh, zijn we toen in een mui gaan zwemmen. Allemaal 21, twintig, oh, ja? huh? Allemaal mensen van ons erbij, allemaal zwemfesten stonden. Nou, die mensen wisten niet wat ze meemaakten. Die vonden <lacht> het prachtig. <lacht> Want dan, dan laten we ook zien dat het helemaal niet gevaarlijk is, als je maar niet in paniek raakt. Ja ja, ja, ja. En, ja. en dat, dat ging natuurlijk prachtig. Maar ja, dat... ...zou je meer moeten kunnen doen... ...maar dan moet je wel gevaarlijke muien hebben... Ja. ...of pittige uh, muien... Ja. ...en dat is niet te voorspellen nee. voor 1-3... Dus als je er zeg maar op voorbereid bent, dan, dan zit, uh, zel, ja, kan een muis zelfs leuk zijn. Uh. Ja, als wij gaan zwemmen, vooral als je golven staan, dan gaan we zwemmen. Dan komen we wel drie, vier keer bij een muit. Oké. Weet je, je laat je gewoon meestromen. Ja. Je gaat er niet tegenin zwemmen. Dan nee. voel je dat je, je voelt dat je meegaat. Dan zeg je, nou op een gegeven moment denk je van, hé, hey, ik ga niet verder meer. Nou, dan ja. zwem je opzij en dan ben je uit de muis. Ja. Maar ja, als je niet zo'n goede zwemmer bent, dan raak je natuurlijk gauw in paniek. En ja, ja. dan wil je tegen die stromen zwemmen, dat lukt dan niet. En ja. dat is natuurlijk ja, vervelend dan. En de paniek is vaak de grootste oorzaak. Precies, dat is ja. ook met mensen die, gaan, die verder die willen in Engeland zwemmen, dan gaan ze zwemmen. En dan stoppen ze, en dan staan ze toevallig op een zandbank, en dan kunnen ze staan, denk Ik ja, ja, ja, kan er wel een stukje verder, maar dan worden ze boer, dan gaan ze terug. Maar dan vinden ze die zandbank niet meer. Ja, en dan raak je gewoon ja, paniek, ja, weet je ja, ja, ja. Ik zeg ook tegen die mensen van, ga nou, ga van, de hoek van Holland naar de meiden Ze dus hebben is ook een stuk. Je hoeft niet naar Engeland, weet je. Je blijft dicht onder nee, de kust. Oh, ja. Heel veel zwemmen. Ja, ja. ja, dat lijkt me ook uh, lang uh, trouwens. Ja, een ja. ja. klein stukje, <laughs> maar Binnen, nou, toch? Ik doe het niet. Nee, Deze. zeker niet. Nee, maar uh, Ruut, uh, hoe herkennen we nou uh, echt uh, duidelijk een uh, muis? Als die er is? Als je, als je. Als je naar het strand gaat en het is laagwater... dan zie je om de zoveel meter zie je een geultje zo de zee in gaan. Waar het binnenzeetje, waar de kinderen in spelen... Mm. leeggelopen is in de grote zee. Dat is een muil En die kan breed zijn, die kan smal zijn. En, hoe, en je hebt natuurlijk verschillende zandbakken. Hoe rechter die over de zandbakken gaat... hoe sterker de stroming wordt. Ja. En als je met, met hoogwater er bent... dan zie je vaak golven breken. En waar de golven niet breken... Dus dan heb je bijvoorbeeld een lijn waar de golven breken en dan heb je een stukje niks en verderop breken het weer. En een stukje niks is dan een mui. Okay. Een, een, een, een golf die komt op de zandbank aan en dan is het water ondiep en dan breekt hij, dan slaat hij om. Maar waar een mui is, is het dus wat dieper en dan slaat hij niet om. Ja. Oh, ja, ja, ja, zo zo ja. kun je het ook, uh, Ik zie het me. Kan je ja. ook zien. Ja, ja. Ja, ja. Als je bovenop op de duim staat, kan je het heel goed zien bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed, Rutte. Nou, we zijn weer helemaal bijgepraat. Uh, dank dankjewel voor je wel voor je toelichtingen. Ja, je jullie en, uh, en, uh, en ja, tijd. En uh, nou, een verder een goed weekend. Het, zal, uh, nou, het is vandaag natuurlijk al prachtig weer. Morgen nog heter. Ja, morgen, en, dan. En, dan, en, en topdag, hè? Morgen waarschijnlijk. Ja, denk het wel. denk het wel. Dat een prachtige dag. Wordt. Zijn er nog feesten op Bloemendaal? Ja, vanavond en morgenavond. Al bij een jaren zijn de feesten. En dan is het ja, ja. natuurlijk een beetje af. eind van de maand is weer afgelopen. Ja. Oké. Okay. Is er al bekend wat er uh, met de lege plek uh, gaat uh, gebeuren bij jullie voor of niet? Ja, volgend jaar komt uh, uh, het bloemendeel gewoon weer terug. Oké. Okay. Dus uh, ze zijn nu een paar aan het tekenen en uh, onderdelen aan het bestellen en al die dingen. En dan, ja, het is opgebouwd voornamelijk uit containers en zo. Die moeten natuurlijk speciaal voor u gemaakt worden. Dus niet zo uit het trek Dus begin volgend seizoen staan ze er gewoon weer. Oké, top. Nou, nou zijn we helemaal bijgepraat. Zeker. En goed nieuws. En goed nieuws. Dankjewel, Ruud. En tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dankjewel. Dat was Ruud Kloek van de Brigade Bloemendaal, Benno. Ja, was heel gezellig. En tot zover ook dit uur weer van Zandvoort op zaterdag. Zijn ja, zeker. Zometeen zijn we er nog een uur, hoor. En daarna is hij weer terug van vakantie. Ja, daar kregen we net bericht over. Wat leuk. Hij is er weer om vijf uur. vol Ja, Entertainment for You. Dus lekker blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Hier gebeurt het allemaal. 24 uur per dag. Radio, tv, internet, de app. Op DAB Plus in de hele regio. En uh, 106,9 FM. Oh, dat ook nog. Ja, TV-kanaal 40, 1367. Noem het allemaal maar op. staat iemand te bellen. Oh, werd oh. gezongen en gefloten in de straat. Had de slaverersjongen nog een opera paraat? De metselaar kon zingend op de stijg staan. De melkboer lengde fluiten zijn melk een beetje aan drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied, van Pagliazov, Jeruzalem.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 Tijger klonken weer Van Palja's hoofd Jeruzalem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 Op elke stijger klonk een Van Pallia's of Jeruzalem Hilvers drie bestond nog meer Maar ieder al zijn eigen stem